9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het RIVM stelt vandaag voor heel Nederland het nationale hitteplan in. Regionaal kan het komende dagen warmer worden dan 30 graden. Mensen krijgen het advies om het genoeg te drinken en inspanning te beperken. Kwetsbare mensen zoals ouderen en baby's moeten extra in de gaten worden gehouden. Het hitteplan geldt in elk geval tot woensdag. Een maand geleden werd het plan voor het laatst in werking gesteld.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 Ook heeft de brandweerbeschikking over extra materieel vanuit de federale overheid. In een tv-toespraak zei Bolsonaro dat het hoge aantal bosbranden in het Amazonegebied het gevolg is van droogte en hoge temperaturen. In Chili was het afgelopen 60 jaar nog nooit zo lang droog als nu. De problemen spelen vooral in de omgeving van de hoofdstad Santiago. Er valt al tien jaar te weinig regen in Chili en de problemen worden steeds nijpender. Drinkwater wordt schaarser en boeren verkopen hun vee omdat ze de dieren niet voldoende te drinken kunnen geven. Inmiddels heeft de Chileense overheid maatregelen aangekondigd.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 Het weer, zonnig en zomers warm. Bijna overal wordt het 27 tot 29 graden. In het zuidoosten kan het 30 graden worden. Morgen 30 of 31 graden in het binnenland. En 27 aan de kust. Begin volgende week blijft het fraai zomerweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Elkaar voor laten gaan in het verkeer, in 10 jaar tijd met 26% afgenomen. Doe eens lief, <kijnt> dankjewel, namens je medeweggebruikers en sieren. <tied> Dames en heren, <tied> Toemak to, to, to, to, to, leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Het tweede grootte van het radioprogramma. Het is heerlijk weer. Het is zomer. Komt deze kant op straks. De Bericht en geschiedenis. Eerst Niels. at that time Do you think of me from time to time? Yeah, do I ever cross your mind? De grootste heeft een nieuw plaat uit en die hoor je in de dus, zaal uh, terugmorgen. Verder we dus in dit radioprogramma en kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Uh, uh, uh, Oké, okay, sorry, ik kan het niet loslaten. Uh, uh, in 19, nee, niet in 19, in 79 de grootste uitbarsting van de Vesuvius en die verwoest Pompei, maar ook Herculanium. En uh, echt uh, de echtste, gewelddadigste uitbarsting tot nu toe. En hij was al een tijdje bezig. Pompey had ook al een beetje te maken met wat uitbarstingen. Maar uiteindelijk dus op deze datum, 27 augustus 79. Komt er een puin uit die vulkaan. Die nou, dat komt neer op uh, Hercules. Of Herculanium. En uh, daar mensen worden ontvleesd. Zeg maar koken gewoon. Een uh, hersenpan uh, explodeert. Uiteindelijk komen daar temperaturen van rond de 500 graden. Zo. Kan je niks meer voorstellen? Ja, ja. 500 graden, ze hebben dat later onderzocht. En natuurlijk uh, nee. hebben ze daar later allerlei uh, mensen gevonden. Althans afgietselen van mensen. Want mensen zijn daar verdampt. En daar bleef alleen een afgietsel over in het puin. In het... Um, in het lava, zeg maar. Ja. Uh, er zijn naar schatting 10.000 mensen in, dat, in die stad geweest... en ze hebben 2300 mensen teruggevonden. En ze hebben daar een, een goed verslag van gekregen. Want, uh, Pliminius, de jongere, die zat er op een boot... en die wist dat zijn oom in Pompeo was... of in die andere stad, daar vlakbij. En die probeerde dus daar mensen te redden. En zijn oma heeft hij niet gered... maar uiteindelijk heeft hij nog wel andere mensen gered. En die heeft er dan uitermate uh, lang... Uh, lang verslag van geschreven, dus vandaar dat ze weten wat er precies daar gebeurd is. Ja, ik, het mooiste vond ik inderdaad van die beelden, die lagen dan, dan hadden ze zich verscherpt aan, ze gingen dood en dan ging dat laag eromheen en uiteindelijk. Dat het mooie is dat ze dan gewoon inderdaad gewoon het in kunnen gieten. Ik vind ja. het echt ja. Dat ze precies die uh, houding nog hebben die ze hadden. Ja. En, nou, ik uh, ben geweest in Pompeji. toen. Het okay. was wel erg uh, indrukwekkend hoor. Dat lijkt me ook wel. Ja. Ja. Het is, uh, in 16 zoveel hebben ze hebben de eerste opgraving gedaan. En het schijnt nog maar een derde van alles hebben ze opgegraven. Er is nog veel meer. ja. Dus er is nog heel wat te doen daar bij Pompeo. Wat ik ook zo indrukwekkend vond... Ook, dat, dat zou ik lieten zien, de karrensporen de, in de bochten. Want ja. dan gingen die bochten... de reen die paard en wagens. Ja. En dan, dan gingen ze verder uit dieper, die karrensporen. En dat was ook allemaal natuurlijk overdekt. Dat is ja. dan allemaal weggehaald. Ja. En je ziet, het is gewoon een voetafdruk van alles. Ja, ja alles geweldig. is één ja. keer bedolven onder die... wat noemen ze pleur pleur pleuro, uh, golf. Dat nou, kan niet uitspreken, maar het is, uh... daar komt misschien het pleur op vandaan. Ja pleur op man. Wat dat een hitte, zeg. een chronische golf. Uh, een golf van hitte wat over je heen krijgt, 500 tot 550 graden. Ik heb ja, geen idee hoe dat. is. niet normaal. Dat is echt niet normaal. Maar wat ik Goed. ook opmerk, vond daar, daarna In ja? 410. Ja? Daar wordt Rome veroverd en geplunderd voor het eerst in 800 jaar. Rome was natuurlijk ook het centrum van de wereld in die tijd. Ja. En dat waren dus de visigoten... onder de leiding van Alaric I. En Alaric I was een uh, leider... en die uh, vocht dus daarvoor... als generaal voor de Romeinen. Hij heeft zich later dus tegen het Romeinse Rijk gekeerd. En toen heeft hij dus gewoon Rome ingenomen. Oh. Dus dat is de spreekwoordelijke... Uh, uh, uh, hoe noemen we dat ook? Het Paard van Trooij, Dat ja, je dat ja. gewoon binnen hebt. Ja, het is binnen en dan denk je van... Oh, dat gaat het allemaal mooi naar mijn hand zetten. Ja. 1881 en uh, M Lief Brand... Kinderen, wat een opluchting. Ja, wat een opluchting, ja. M Brand Korsjus in 1881... Hij was van de vereniging tot verdeling uh, van het volksvermaak... opent uh, de openbare speelruimte nummer 2... op het Manningsplein in Amsterdam... Uh, hij heeft bestaan deze, deze speelruimte, speeltuin... van 1881 tot 1953. En waarom werden ze daar nou in godsnaam één keer zo actief in? Omdat namelijk de kinderarbeidwet werd aangenomen. Uh, dus kinderen hoefden niet meer te werken. Oh, dus ze waren, ze waren weer op straat. Ze waren weer op straat. En ze hadden geen leerplicht, dus ze gingen zwerven. En daar kwam vandalisme van. En toen hadden ze... dan moeten we iets bedenken waardoor ze zich kunnen vermaken. Dus toen hebben ze eerst speeltuin opgericht... Uh, op de Weteringsplantsoen. Dat was in 1880... En uiteindelijk dus uh, op uh, de Mannixplein. Uh, dat was nummer twee. Die heeft uh, bestaan tot 1953. En toen uiteindelijk is in 1953... is daar het Mannixbad terechtgekomen. Het zwembad. Oh, ik ja, heb ja, er ja. ooit een paar, uh, nog een paar jaar gezwommen daar. Want daar woon ik in de buurt. En daarbij was ook nog een rolschaatsbaan. Wat leuk. Ja, ja een Vereniging tot veredeling van het volksvermaak. Ja, leuk hè. Veredeling van het ja, ja, volksvermaak. Ja, ja, ja. Goed. In uh, 2001 was er een Airbus. Uh, a 330 dat is heel bekend. Want was, uh, die had, maakte een vlucht van Toronto naar Lissabon. Op 24 augustus dus. Maar hij had geen brandstof. Uh, want er was een uh, lek gekomen in een tank. Hij had dus ruim genoeg brandstof bij zich. Maar toen bleek dus uh, dat er een lek was gekomen. En uh, hij, had, uh, hij heeft dus gewoon een zweefvlucht gemaakt van meer dan 100 kilometer. En is dus succesvol geland op de Azoren. Ja, bizar. Ik heb het zitten lezen. Hij ja. had uh, 47,9 ton brandstof bij zich. En, en ruim dat was... genoeg. Tonnen hebben we het over. En dat was 5,4 ton meer dan vereist. En toch uiteindelijk was er een of andere uh, leiding was niet goed aangesloten. Er was bij uh, reparaties gewoon verkeerde slang tussen gezet of uh, leiding. En uiteindelijk was daar gaan lekken. En toen merkte ze dat de twee benzinetanks niet helemaal gelijk waren. Toen dachten ze van, hé, hey, de een loopt... Blijkbaar leeg. leeg. Dus hebben ze van de ene benzine uh, tank naar de andere tank hebben ze overgepompt. Wat ze niet wisten is dat het lek... Dus ze pompten gewoon naar de lek toe. Dus dan kregen ze steeds Ach. minder benzine. Oh. Terwijl als ze eigenlijk gewoon de... Hoe de, de, uh, de, noem je dat? De melding in de gaten hadden gehad. De alarm die ze kregen goed in de gaten hadden gehad. Hadden ze gewoon op de benzine naar huis kunnen vliegen eigenlijk. Oh, dat hebben ja. ze niet gedaan. Ze hebben het een beetje ontkend. En maar zijn... ze zijn onsterfelijk geworden nu. Nou, ze zijn wel uh, als helden binnengehaald... maar ze, eigenlijk wel een, uh, ze zijn wel schuldig bevonden... omdat ze niet goed naar de... Oh, naar hebben de, ze gevangenisstraf gekregen? Dat zo. weet ik niet helemaal, daar staat er niet bij. Ze hebben natuurlijk wel goed gevlogen, Stonde maar uiteindelijk... Maar, ja. Ze hebben gewoon de instructie niet goed gelezen. Goed, hmm. nou, uh, uh, nog iets anders van... Um... Ja, want in ja. 1995... Uh, Microsoft Windows komt op de markt. Okay. 1995, hè? dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang jaar, uh, geleden... 24 jaar. Ja. Maar dat je wel denkt van, oké. Okay. En toen kwam het. En het grappige is dan dat je dus... Uh, de Apple Mac die kwam dan uh, zeven jaar later. Op dezelfde datum, ja. ja. ja. En, uh, uh, en ook uh, ja. op dezelfde datum weer. In 2011 trad Steve Jobs af als CEO van Apple Incorporate. Hij werd uh, door Tim Cook opgevolgd. Maar die, uh, Steve Jobs overlijdt in oktober. Ja, ik wil zeggen, hij is afgetreden omdat hij zo, zo ja. ziek was. Ja. Maar wel op die datum, dat is toch wel bijzonder? Ja, toch? zoals je daarover nagedacht hebt. Je denkt, nou alle tech dingen maar een beetje op dezelfde datum. Nou ja. goed, uh, 1962 gebeurde dit. Opnieuw heeft de Berlijnse muur grote spanningen gewekt... toen de Oost-Duitse volkspolitie een vluchteling naar het westen van de stad neerschoot... en het slachtoffer gedurende 80 minuten bloedend liet liggen. Pas toen werd de gewonde uit het prikkeldraad gehaald... weggedragen en naar een ziekenhuis gebracht waar de jongeman stierf. Het ging over uh, Pieter Vechten. Ja, maffelijk die naam. Bij de Berlijnse muur. Hij was samen met de maat Helmut uh, uh, hutt uh, ze ont, uh, ontsnappen naar de Westen. En dat lukte niet helemaal. Uh, Helmut kwam wel door het prikkeldaad En deze Peter dus niet. En die werd 35 keer beschoten in zijn buik en zijn longen. Hij bleef daar liggen bij de muur. Schreeuwde. En toen kwam er een volksoploper. Iedereen wilde daar naartoe. Maar dat werd tegengehouden door de politie. Uiteindelijk heeft hij daar dus 80 minuten gelegen. Zelfs mensen van het checkport Charlie van de Amerikanen... zijn er naartoe gelopen. Die zeggen... Het is niet mijn probleem. Ja, ze hebben wel verband, een verbandje over de muur gegooid. Ja, precies. Hier. Hij doet het zelf even. Peuter die kogel er zelf even uit. En uiteindelijk hebben ze een houten kruis naar op de plek waar hij dus is neergeschoten. En uiteindelijk, na, veel later, na de muur naar beneden is gehaald, zijn er drie soldaten nog veroordeeld. Eentje was trouwens al dood. En uh, twee zijn er veroordeeld. En die hebben een jaar voorwaardelijke zelfstraf gekregen. Bizar deze. Peter Vechten. Ja, Bijzonder, zeker. dat was in 1962 bij de Berlijnse muur. Nou, tot zover de, de geschiedenis. Ja. In tweede Gelder. Of eh, straks de verjaardagen die we voor je klaar hebben gezet. En eh, dan hebben we eerst nog even muziek voor u klaar gezet, als ik dat heb. Eh, eh, ja, hier, dames en heren. Eens even kijken. Oh, natuurlijk hier: Jupiter Park. Repeat. Town with the friends tonight Met you in the back under exit life. Felt so harmless, goddamn charmless I got you a drink of whiskey and coke Forgot my lines every time we spoke I was joking, outside smoking And I paid the price for bad advice Now I'm on my knees Drink, so, we share my beer. You said, let's get out of here. There's people fighting, hate this light. And five years on, and here we are. The same two people in the same damn bar. All those chances are live branches. And I pay the price for bad advice. Now I'm Maar dat is het helemaal niet. Dat rijden we straks. Dit was Violent van Seagulls. Ja, natuurlijk. Dat rijden we hier aan de waterkant van Nederland. Hier bij ZFM. Toebak Het Uitstand voort wel Het is tijd voor de verjaardagen. Ja, die zullen we oh yeah, Happy birthday. birthday Wie is de jarig? Vandaag zou de jarig zijn geweest. Yasser Arafat, de terrorist. Volgens uh, Israël dan, hè? wij vinden het niet. Maar volgens de, uh, Israël was hij een terrorist. Hij was van de PLO natuurlijk, gezetstrijden. Uh, samen met uh, Simon Peres hebben ze uiteindelijk wel in 1994 uh, uh, Nobelprijs gekregen. Nog met een paar andere mensen, want hij, heeft natuurlijk wel, hij is uiteindelijk in contact getreden met Israël. Ze konden niet uh, om hem heen Na de Indivada die in 1993 uh, afliep. Vanaf 87 tot 93 was de Indivada on onrustigheden in de. Uh, in de uh, strook, omdat ze gewoon niet vonden dat de, de Palestijnen goed werden behandeld. En nog steeds zijn er wel vraagtekens bij, ja, zeker weten. Maar goed, deze Yasser Arafat heeft er heel veel in betekend. Maar goed, hij, heeft, ja, hij was ook wel heel veel betrokken bij uh, aanslagen, natuurlijk. Ja, dat is weer Al ja, ja, oh, twee kanten. Hij is niet altijd van de doden, niet zo goed. Ja, dat is mooi ja. dag. Dus, nou uh, ja. goed, uh, hij zou jarig zijn geweest, Jas wat Wie nog meer? Wie vandaag jarig zou zijn, dat was Kenny Baker. Hij is van 1934. Ja? En dan denk je van wie is dat? Maar Baker was maar 112 centimeter groot. Oh. En hij zat op zijn jeugd een internaat en zo. Maar hij is heel bekend geworden, want hij speelde. Uh, hij was de man in uh, R2-D2 van al de Star Wars Zat er iemand in? Ja, hij was maar 1,12 meter 12, Dus hij, hij liep waarschijnlijk gewoon. En dat is heel grappig. En, uh, echt waar? Het is, oh ja, dat is natuurlijk jaren 70. Ja. Star, star Wars. Star Wars, ja. Ik moet altijd uit dat ik geen star trek heb. Want dan stoten nee, mensen is is wat anders. Ja. dat is heel wat anders. En vanaf The Force Awakens volgde uh, ja? Jimmy V hem op. Dat was blijkbaar ook uh, maar, een kleine wacht, man. je kan er gewoon een robot in doen of zo. Of weet ik veel. Je hebt ja, toch al, ja, maar hadden ze toen toch nog niet. Nee, je, kan toch, je hebt toch over uh, radiografisch bestuurde auto's. Wat is nu voor verradigheid dit. Zo'n gastlopen ja. zweet in zo'n pak. Maar hij speelde ook eens een tweede rol in Return of the Jedi. Als Pablo, de Ewok, die uh, een speederbiker speelt. En uh, nou ja, hij was toch wel bekend. Okay. En uh, hij heeft ook nog een korte tijd uh, stand-up comedian gedaan. En hij had samen, en zijn vrouw ook, ze hadden allebei dwerggroei... maar hun beide zonen niet. Dat hey, is wel bijzonder, hè? Dat is wel bijzonder, ja. ja, ja, ja. Dat je dan toch zeg maar, een, een normaal... Normaal, sorry. Maar dat je een, een, een normaal lengte... Een reguliere lengte. Re, ik reguliere dan. lengte eruit <laughs> zandaan krijgt. Maar dat is wel deze man. Ik vond het toch wel leuk. Goed, vandaag is hij jarig. Ik heb het over uh, James T. Tray. Een James T. Tray, je, wie is dat? Dat is een Amerikaanse science fiction uh, schrijfster. Oh. oh. Ja, dat dus heette eigenlijk Alice H Hastings... En uh, Bradley Sheldon was haar volledige naam. Maar uh, ze heeft altijd uh, onder naam uh, pseudoniem geschreven. Ze wilde niet als eerste vrouwelijke schrijfster science fiction verhalen schrijven. Zoals jij ja, daar krijg ik dan allemaal weer vragen over. Ik wil gewoon lekkere verhalen schrijven. En geen gezeur over, jeetje, als vrouw zijn nou dan voel je je wel bijzonder. Wilde er helemaal niet mee. Ze had er niks mee te maken. Ze was trouwens ook nog uh, bij de Air, Air Force actief. Ze was major ergens. Oh. Ja, ze is een actief vrouwtje. En uiteindelijk eh, heeft ze ook nog een andere naam. Onder een andere naam heeft ze geschreven. En het maf is, uiteindelijk op late leeftijd... Ze, ze, ze woonde samen met een man. Is haar man blind en bedlegerig geworden. En toen had ze met hem afgesproken dat hij had, had hij gezegd... Als ik echt niet meer kan, als ik niet meer wil, maak er een einde van. En dat heeft ze ook gedaan. Ze heeft hem doodgeschoten en uiteindelijk heeft ze zelfdoding gepleegd. En ze zijn met z'n twee uit het leven gestapt. Oh. Deze uh, Alice Hees Hastings. Hastings. Hastings. En ze heeft heel wat boeken geschreven. Begin het in 1973, eind het in 1986. Maar ik vind, ik ben heel verbaasd dat jij over een schrijfster hebt. Hoor. Ja, ik heb het normaal nog over Maar dit vond ik wel een heel apart verhaal, dit. Toch, weet je wel. Het was een grap als men zich ver verbergen achter een andere naam. En denk, waarom doe je dat dan? Wat zit er voor verhaal zit erachter? Wanneer was zij geboren? In uh, 1915. Het is dus pas later leefde leeftijd zich ze gaan schrijven, hè. Pas oh, laat heel wel bezoeken, ja. ja, 73 pas. Zeker. Goed. Nou ja je, ja, je liet hem net al horen volgens mij. Ja? Yeah? Dat de, de, de muzikant Jean-Michel Jarre. Ger... Oh ja, wat had ja, ik weer gemaakt van super muziek? Ja, Tuber Belgen, hè? Nee, dat is Mike Oldfield. Oh! Dat is Mike Oldfield, okay. Ja, hij was uh, vooruitstrevend componist. Hij uh, was een pionier met synthesizers, zoals uh, Tangerine Dream. Dat is ook zo'n uh, band die dat muziek maakt. Van Jealous, kraftwerk. Maar ook Klaus Shields maakt ook allemaal van dit soort muziek. Hij staat bekend om gigantische shows met lasers, vuurwerk, noem het allemaal op. Het uh, gaat helemaal maar buiten de doos. Ik, ik zie ook, hij is de zoon van uh, Mauritius. En die maakte weer de filmmuziek voor Lawrence of Arabia, Dr. Zhivago en Ghost. Ja, hij is niet ook van de ook vreemde. Bijzonder. Nee. En je had dan Oxygena part 1, part 2, part 3, part 4. En dat gaat zo door. Later krijg je Equinox, dat is dit. En veel later, ook weer in de jaren tachtig, had je nog Oxygen 8. Dat was een heel nieuw album. Je zet ook Oxygen 7. Die zijn allemaal een beetje hetzelfde, hè? Op een gegeven moment heb je het daarvoor. Ja, nou, maar het eerste keer dat ik dit opzet, dit Oxygen, want dit is uit 1977, hè? Dat is later ook gevierd. dacht ik wel, wauw, dit klinkt vet, joh. Dit moest je heel hard eruit, je speakers. Het knalde er recht uit. Maar goed, dit, dit, dit album, Oxygen. Dat is in 2007 tien keer gevierd dat het 30 jaar bestond. Hij heeft een theatermonster optreden gedaan in Parijs van 95 minuten. Dus Jean-Michel Jarre, ja, grappig. Hij wordt vandaag uh, 71 wordt Hij maakt nog steeds muziek. Wie is er nog meer jarig? Ja, Rupert Grimm. Dat is er, uh, hij is van 1988. Dus hij wordt vandaag 31. En uh, hij speelde Ron Wiemel in Harry Potter die zelf met die spin, die zo bang is voor spinnen... en dat hij op een gegeven moment ook zegt van... Can I panic now? Oh. Mag, mag ik nu in paniek raken. Okay. Die, dat rode jochie. Die had de hele familie Weasley. Uh, okay. En uh, hij was daar één van. Stephen Fry. En hij wordt ook wel uh, af en toe door Ed Sheeran. Uh, en hij, die hebben wel samen ook een soort clip gemaakt. Want uh, ze hebben wel iets van elkaar weg. Allebei dat uh, rossige... En, Allebei zo'n rondkopie en zo. Dus dat is grappig. Oké, okay, maar dat is een oh, ander. Dat is, antwoord, is niet Van Vrij. Jij bedoelt weer een ander. Nee, ik bedoel uh, Rupert Grint. Ja, ik, ik zie hem wel voor mijn naam ook nu. Want ik zie nu dat je Steve Fry voor had. Maar je bedoelt die ja, ander. Ja, die, zie die hem had ik voor. Sorry. Ja. Maar, ja. Nee, ik snap wat je bedoelt. Ik bedoel. zal hem wel laten zien. Ja, van de Harry Potter. Goed, vandaag wordt hij 74. Je hebt het over Kenneth Hensley. En Kenneth Hensley, ja, die ken je nog van deze. Hoeraja Heep had een hits in de jaren 70. Hij is later ook nog onder andere naam. Hij is ook nog muziek aan het maken geweest. Uh, het Machine heeft die albums uitgebracht. En onder zijn eigen naam heeft hij ook nog wel muziek uitgebracht. Nog even een plaatje van een uh, Haraya Heap. Gypsy. Hij was ook vooruitstrevend met zijn keyboardwerk. Hij was zanger, gitarist. Oh man, hij deed van alles. In 2007 heeft hij nog een album uitgebracht. Dat heette Blood on the Highway. Deze Kenneth het. Small Smoke on the Water, was dat ook van hem? Nee, dat is van die Purple. Oh. Ja. Maar het is wel een beetje hetzelfde ja, zeker. stijl. Ja, die, hoor. Uh, ja, en ja, en ja. Je gaat automatisch met je hoofd heen en weer. Dus, uh, <laughs> een soort headbang muziek. Ja. Heel grappig is dat. Ja, niet te moeilijk. Alhoewel nee. het wel moeilijk in elkaar zou kunnen zitten, geloof ik. Ja. Maar dat hoor je niet. Omdat je alleen maar op die beat gaat. Die gitaar. Vertel wie is nog meer jarig. Uh, ja, ik heb niemand meer. Oh, ik, ik, ik wil nog even zeggen: Emiel Rummer Roemer wordt vandaag jarig, wordt 57. Hij oh. is van de Socialistische Partij. Ja, die heb hem wel gezien, ja. Zo geweest, toch? En, en, en Paul Nipkoff, van de Nipkoff-schrijver. Oké. Okay. Duitse uitvinder en televisiepionier. Yeah. Dus, uh, ja. Dus ja, dat is ook, die is van 1940. Maar die, die is. Uh, oh nee, hij, sorry, het is vandaag zijn overlijdensdag. Oh, oké. Okay. Hij is 80 geworden. Nipkof. oh ja, Nipkof. Dat, is, dat had te maken met... Uh, de Nipkof schrijven. Ja. Ja. Hoe je het kon zien. Ja. Dus nou, ja. zover de verjaardag. Ja. Straks ook nog de Jolandekeuze... naar de Zandvoortse berichten... die we nog voor je hebben uitgezocht. Oké, okay, nu maar even... Juniper Park. in die plaats... Repeat. Some days I feel like I'm out of dark. Run from domesticated lie Find your reasons, tell your truth. It don't matter. Suppose you find my actions. Tell your truth like it means something. Bring it all back. And I'll be foising I'm uh -huh. We komen regelmatig hier plaat voorbij. want uh, dat is, Zo is dat dan helemaal hier. Uh, niet. Uh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, zeker. Wat is er allemaal te melden? De Zandvoortse berichten. Wat is er allemaal te melden? Uh, ruim 90% van het strandafval bestaat uit plastic. De ja. uh, Boscalis Clean-up Tour is afgesloten. En dat was de, de Clean-up Tour van 2019. Er is 10.991 kilo afval opgehaald. En daarvan dus 90% is plastic. En er waren dus uh, 2568 vrijwilligers... Actief. En uh, wethouder Geert-Jan Bluis heeft ze als laatste toegesproken. Van verschillende kanten, van twee kanten, vanaf de kust, vanaf België... zijn ze zo naar Zandvoort toegegaan. En ze hebben dus overal plastic vandaag getrokken. En uiteindelijk hadden ze daar ook nog bij strandpaviljoen Ahoy zijn ze bij elkaar gekomen. En uiteindelijk hebben ze rietjes en wegwerkbestek apart gehouden. Dat wilden ze, wilden ze wel eens even gaan kijken of dat scheelde. En ze hebben bijna 4000 rietjes uh, verzameld... Uh, plus ook nog het wegwerp, bestek, bakjes, toestandjes, wat er van over is. Want dat wordt door vogels vaak gezien als voedsel. Ja, uh, ja, en zeker. daar moeten we van af. En Fantastic Plastic, die was er ook bij aanwezig. En die wil namelijk al dat plastic weer gaan recyclen. Dus ze gaan de handen in elkaar slaan. En ja, ik, het is allemaal wel leuk hoor. Uh, maar uh, is er straks nog wel genoeg op te ruimen? Wordt natuurlijk ook wel weer gegrapt <hijen> nu. <hijen> Ja, hoe moet ja. dat met al die vuilophaal? Stelkens hebben we geen activiteiten meer. <kijkt> hoe doen we dat dan? Ja. Nou, laten we hopen dat het zover komt. Ja. Ik wilde even uh, nog melden. Want iemand vertelt dat morgen is er een gratis concert in Haarlem... in de Jozefkerk in de Janstraat. Daar heb je het Requiem van Mozart. Het is van half vier tot half vijf onder leiding van Remmert Veldhuis. Dus uh, dat is een gelegenheidscore, maar het schijnt wel erg mooi te zijn. En uh, wat ook is, uh, vandaag dan het geval is... Of nee, uh, sorry, morgen... Er staat bij Mango's Beach Bar in Bas, de boulevard waarna af, afgang 14 en 15, staat de tweede editie van Sandford Live op het programma. Ja, dat is iets andere muziek. Oh, ben ik loop ik er achteraan met mijn muziek. Ja, ja, ja. ja ik ben maar hier kan je wel een beat ondermaken. Sorry, ga verder. Maar ja, tussen 4 en middernacht kan het publiek genieten van artiesten als DJ Raimundo, The Weekend Millionaires, Ryan Benoit, Sexy Mr. S, On Sax en M McHates... Dus uh, ja, het is ideaal weer voor dit weekend. Dus uh, ga heerlijk uh, uh, daar in de buurt zitten. En dan uh, ga, ga gewoon lekker luisteren. Ik, ga, ik, ik hou een beetje afstand. Ik vind het een beetje te druk. Oh, oh. En de volgende versie is op 15 september. Jezus zeg. Ja, ik... Zit ik met een oude vrouw weer aan tafel? Ja nou, ik, ik liep daar laatst langs. Ja? In de vorige editie. En jawel, ik ondersteboven zo van, weer. We gaan ietsje verder. Ja. Oké, okay, met uh, de dingen stuk gegooid en zo allemaal? Nou goed, uh, vervuilde grond bij Louis-Davidstraat. Er is onderzoek uh, van lokaal uh, Focus en volgende Money. Die hebben daarnaar gekeken en die vinden het allemaal niet zo transparant. En uh, er zijn, uh, uh, kijk wat was het ook al waar, echt gigantisch veel locaties in Nederland. 1500 plekken uh, in het verleden zijn allemaal vervuilde grond geweest. En 104 zijn nog niet aangepakt. En één daarvan is in Zandvoort... En uh, ze zeggen dat het nog niet helemaal een controle is. Ze gaan daar weer opnieuw naar kijken. Er is onder andere uh, grondwater uh, bij de grote Krocht 21. Dat schijnt niet helemaal in orde te zijn. Daar is ooit zeg maar, een uh, stomerij geweest. Ook op een ander adres is een stomerij geweest. Dus daar gaan ze nog een keer naar kijken of sanering nodig is. De parkeergarage Albert Heijn is ook gesaneerd. Nou goed, het is allemaal nog weer opnieuw onder de aandacht. Want uh, het is er toen wel naar gekeken, maar is er wel goed naar gekeken. Nog maar weer onderzoek. Kan niet goed genoeg worden onderzocht? Blijven onderzoeken. Blijven onderzoeken. Blijven ja, onderzoeken. Uh, ik wou nog melden dat er is een nieuwe subsidie... Uh, regeling voor huiseigenaren weer actief... vanaf 2 september. Dus als je nog twee, uh, minimaal twee energiebesparingen... besparende isolerende maatregelen wilt treffen... dan kun je dus uh, de subsidie aanvragen... bij de gemeente Zandvoort. En de subsidie... Uh, uh, Kijk hoor, de SEEH, dat is de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, dat is ja. de afkorting, loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. En er is een algemeen informatiepunt onder www.duurzaambouwloket.nl/slash gemeente. Dus daar kan je echt alles vinden over uh, dat je je huis wil isoleren en zo. Dat is natuurlijk een hele goede zaak. Jazeker, yes, dat is heel goed. Zorg om het dalen, dalend aantal fietsstallen. Uh, ja, het schijnt dat er hier en daar gewoon wat fietsen, fietsstallingen weg zijn gehaald. De boulevard en het centrum verdijnen en komen niet meer terug op De boulevard, schoeters en fietsen worden gewoon her en der maar geplaatst. En ze hebben nu wel gele beleiding hier en daar aangebracht. Het schuitengat hebben ze dat gedaan. Ik vind dat, dat zo onrommelig, die I uh, beleiding zo. Van iedereen die zet dat er dwars neer en zo. Het helpt dus niet. Ik, ik vind het handig als er toch rekken staan. Ja, wel. natuurlijk. Maar goed, die beleiding is een beetje zo van nou, doen we dat maar. Maar, nee, maar je hebt toch van die rekken die uh, op, op stapelbaar zijn. Dus, die kun je dus als het druk is, kan je ze neerzetten en dan zouden ze weer weg. Ja, okay. Die vind ik eigenlijk dan wel handig. Hier, die heb je vroeger gehad en die heb je ook vaak bij uh, bevrijdingspop en dat soort dingen. Okay. Dus die kun je eigenlijk makkelijker bij de boulevarden hier en daar. Je wil gewoon echt dubbeldekse uh, fietsstallages uh, over gaan plaatsen. In, in, in, uh, dat is allemaal rommelig, maar misschien is het nodig. Want ja. ja, dat is waar. Maar het is best lastig om te drukken. Je hebt fiets met van die grote rekken. Ik heb ze ook. Het zijn irritante minten in, in zo'n rek te Ja, maar het komt je ook al Die mensen hebben die bakken erbij ook, weet je. Hoor. Ja. Die, uh, die, die, die mandjes voorop en oh, die toestanden. Je hebt, voor, je hebt ook van die elektrische fietsen met een heel groot ding voorop. En er zit er één kind in... kan je niet achterop, denk ik dan. Oh, ja, ja. ja dus uh, ja. dat is een soort uh, categorie mensen die toch wel laten zien van... ik heb wat meer geld. Ja, en, en ik mijn kan zo'n ding gaan naar school. En ja, en naar school. Er moet ja. toch een soort huisje om hem heen gemaakt worden. Ja. Nou, eh, verder eh, is ook een verbouwing geweest op de Oranjestraat en de Grote Krocht. Eh, daar, waardoor er minder ruimte is voor fietsstallingen. Er wordt naar gekeken dus. Er is nog geen concreet, concreet plan, maar het, wordt, het heeft de aandacht. Ik geloof dat één iemand daarmee bezig is. Die was ook wie daarmee bezig was. Ik had een naam ergens. Maaike Koper. Maaike, ja. Wie is dat ook alweer? Oh, dat is de voorzitter van ZFM Zandvoort. Oké. Okay. Ja, ja. Ik wou nog even melden. Dus we uh, gaan zo direct nog eventjes naar... Uh, Oud-Noord, want die, wat ik al vertelde vanochtend. Ik kon er niet door. Nee. Omdat uh, ze zijn daar dus bezig met een grote rommelmarkt. Oké. Okay. Die is vanaf 7 tot 2. Ja? Dus ga even kijken of er nog wat leuks staat. En tussen 2 en 4 zal er een multicultureel culinair gehouden worden. Kan ik er langs? Waarbij u van de nationale gerechten van minimaal tien verschillende landen kunt proeven. Leuk om zo de culturen te leren oh, kennen. Oh ja, grappig. Ja, ik moet toch lunchen zo. Nou, nou ja, na de rondelmarkt is het smiddags uh, om drie uur voor de eerste keer een skelterrace voor kinderen van vijf tot en met twaalf jaar. <lacht> dus uh, ze, ze zeggen, kom gezellig langs. En nou. de bubbel zingt een stukje. En de buurman gaat een dus stukje Ja, oh, hoi. Oh, dit is echt weer... Maar ze uh... hebben fantastisch weer natuurlijk, hè? Dit is zeker waar. Dat ik. is echt wel heel leuk. Dus je kan er niet langs. Je kan wel even kijken of je nog iets kan uh, nuttigen. Waar is een brand? Is... Ja, ik zie een scheef... Uh... Oh, kijk. Okay. de kamer. Er wordt Daar gezet. gaat hem weer recht gezet. De hutten van vorige week, die zijn dus van de timmerweek, ah. zijn verbrand. Er is dus een dat, groot... Dat, wat is dit voor rarigheid? Vreugdevuur gemaakt van alle alle dingen die gemaakt zijn. Maar ondertussen zie ik de brandweer al blussen. Dat vind ik wel erg merkwaardig. Ja, Ze hebben er gelijk de... een blusoefening van gemaakt... om kinderen natuurlijk te recruteren voor de oh, jeugdbrandweer. ja, dat is een goede Kijk, combinatie. Nee, bij de brandweer moet je... als je de slang voor je vast wil houden, moet je hier tekenen. Ja, maar slank Dan mag vast je, je ermee. Nee, sorry. Nee, sorry, dat mag niet meer die opmerking. Nee, dat uh, begin ik nu zelf ook met die seksistische dingen. Dat kan je ook wel... Uh, nee, of, uh, nee, daar, nee, we wel nee, nee, dat gaan we niet doen. Maar goed... Uh, uh, wat wil ik zeggen? Um, het is wel, wel raar. Ik, je wil een vergunning aanvragen om iets te verbouwen. Dat lukt niet. Maar wat staan we hier nou te doen? Wat staan de, we hier te doen? Nou, wat lekkere uh, CO2-uitstoot. Daar staan we hier ja, te doen. Een enorme CO2 -uitstoot, ja, enorme CO2-uitstoot. Ja, een ja, raarigheid. Goed, het is dus tijd voor die landenkeuze. We kunnen aan eindelijk einde over opbakken Ja, ik had bakkeleien. een landenkeuze en die heb ik... En, en we gaan terug we, naar de ja, we jaren jaren... Ja, mijn tachtig. oude vakantieadresje. Volgens mij is het jaren tachtig met... Ja, uh, ja. En, de, en de jongen die daar uh, woonde in het huis... die draaide dit nummer de hele tijd... Maar, oh ik, maar het God. geeft me wel een echt zomergevoel. gevoel. Daardoor. Imagination. Oh, heerlijk. die muziek uit de verloge tijd. Ja, ik zal wel zeggen, mijn broek zakte vanaf, maar ik scheur eruit gewoon. En um, Just an Illusion, Imagination, Body Talk, daar begon het allemaal mee. Ik kan me nog herinneren dat ze een optreden in Nederland. Toen stonden ze bij, ik denk dat een stop op was, en toen stonden ze op zo'n stijger sensueel te dansen met z'n tweeën. Het waren Zeer aan lichaam, het gedrag. Oh. Dat was, was de gay uh, dingen, was ze nog niet hoor. De hele gay scene was ze niet. Dat was helemaal nog niet. Er was nog nooit iemand, Kate. Nee, in die dat, tijd. Was, dat bestond toch helemaal niet toen. <laughs> dat was heel aanstootgevend gedrag. Ik weet niet of ze opgepakt zijn toen, maar dat, dat, uh, dat kon ze later niet meer. Maar goed, dit was een van de latere platen. Het heet Just an Illusion: Cruel cool teen Virgin. Ja, die doen we straks. Daar hebben we nu helemaal geen ruimte voor. We hebben nu nog wat andere berichtgeving. Uh, zag ik iets over herten? Is daar nieuws over? Of, ja, dat is Er Zandvoort. Heel veel nieuws heel veel, uh, over Zandvoort. Yeah? En ik zie nu ook van de hertenfluisteraar gaat stoppen. Hij kan er waarschijnlijk niet meer tegen. Nee, ik kan me voorstellen. Na drie doodsbedreigingen... Oh. Uh, 33 herten die in zijn schoot overleden... en vijf jaar vechten voor herten... is Willem helemaal op. Hij zegt, al dat leed, ik trek het niet meer... Dus uh, ja, hij, uh, vorige week nog werd het hert met het scheve gewei doodgeschoten door een boswachter. Dat heeft er flink ingehakt bij Willem. Maar al daarvoor had hij besloten dat het genoeg is geweest. Hij trekt het emotioneel en lichamelijk niet meer. En zaterdag is Willem van der Sloot een van de sprekers in Amsterdam... tijdens een van de wereldwijde marsen van Animal Rights. En wat ook wel bijzonder is... op 5 oktober is het speciaal voor Willem in Amsterdam de dag voor de damherten. Ik heb gezien dat er uh, iets uh, is aangemaakt op Facebook... en dat er al uh, ruim 5000 komen. Okay. Wat mij wel herinnert dat er nog een ander bericht is... wat ik nog moet vertellen. En die ga ik nu opzoeken... Want die vond ik ook wel erg leuk. Is dat al, wat hij nou gedaan heeft, is gewoon vechten tegen de bieke, hè? Elke keer als een hert ergens liep, of zo, dan ging hij ertussen staan. Want ik bedoel, als je 33 herten... Hij ging ervoor staan, en heeft echt al die kogels opgevangen. Dat is echt ongelooflijk. Nou, dat niet. Maar ik bedoel, eh, het, het als je 33 herten hebt zien doodgaan... dat je denkt ja, van op, gast, op je, je schoot. Die je, je schoot overleden. Ik, ik bedoel, elke keer sprong hij ertussen of zo... dat ze geschoten hadden. Of ja. hoe, hoe deed hij het op zijn fiets? Het is denk echt dan bizar, dat dat, dit. Ik denk ook dat er op dat moment... Uh, ik denk dat het waarschijnlijk aangereden her, uh, herten waren... En dat er dan uh, gewacht werd op de jager om, om ze af te maken of zo. Oh, Oké. Okay. Ik denk ik dat het zoiets is. Maar dat en, uh, weet ik niet de, zeker. De, ik, uh, oh, nou ja, goed, die man is... is heel goed geweest voor de herten. En, uh, ja. ja. Maar weet je, het blijft natuurlijk wel zo. Van, er loopt een hert door het dorp. Ja. Hij heeft een scheef gewei. Hij loopt mank. Dat was altijd al zo. En dan ging hij zich daar uh, aan en, en dan had hij zo van... Uh, het scheen dan weer het lievelingshert te zijn van de tuin waar hij altijd in zat. En oh, dan was er blijkbaar okay. Ik krijg een nu een, een heel aanrijding. ander beeld. Het was blijkbaar een aanrijding. Ja. Maar dat, dat is niet zeker, zeiden ze dan. En nu heeft degene die dat... Uh, uh, die heeft dus gevraagd aan de politie... Van, ik wil het procesverbaal zien. Ik wil zien dat er een aanrijding geweest is en al die dingen meer. En dat is wel ge gebeurd. Het is wel uh, door de gemeente gemeld. Maar ja, het waren toen wel weer problemen... dat het uh, niet uh, via een officieel schrijven was gedaan, weet je wel dat hij okay. niet had gereageerd. Heeft hij zich niet onnodig blootgesteld... in allerlei situaties waar ze ja, gewoon, hem gewoon niet moeten beschermen... want hij is er elke keer tussen gesprongen... terwijl het, het, een hert die aangereden is... Moet je, moet je daar iemand toelaten dan dat hij erbij komt? Of uh, als ja, iemand dat... neergeschoten is dat hij erbij moet gaan staan? Wat is toch eigenlijk ja, een beetje raar? Uh, ja, ik, ik weet het ook niet. Want wij hadden we hem groter moeten beschermen. Deze man, hij kan niks voor die herten betekenen. Nou, hij, ja, hij, hij ging herten. ook dus terugbrengen die het toch? Als op strand waren, bracht hij steeds de bovenkant. Ja, dat, dat zijn goede dingen. Maar om dan bij te zijn dat een hert elke dood gaat, dat gaat niet in je koude nee, kleur volgens mij. Het is gewoon echt. Uh, nou, petje af voor Willem. Ik hoop dat het een leuke dag wordt. Speciaal voor jou. Ik hoop te doen over de Amazone. Natuurlijk, Amazone brandt voor bonen. Dus als je vandaag Boodschappen gaan doen. Zeg, je, gaat, je, je loopt even de stad weer in. Kut. Draai ook altijd. Dat is er altijd ook, hè? Je loopt de stad in. Dan staat hij weer met zijn bakkie. Rot even lekker op. Mocht goed, als je boodschappen gaat doen. Uh, even soja even links laten liggen, Even een statement maken, gewoon. Even gewoon die soja even echt dan komt het ook uit Brazilië, waar is natuurlijk uh, Bolsonaro, geloof ik. Die president is zelfs voor dat er uh, heel veel landbouw, landbouwgrond wordt gerealiseerd. Fik de boel maar af. Echt dat je, je denkt, wat maakt de. Maken we steekjes in de brand. Ja, en, uh, en dan kunnen ze daar uh, landbouw uh, gaan uh, maken. Maar uh, gaan... Uh, uh, weet ik veel doen. Maar goed, dus... Uh, dit is uh, schokkend. Ja, waarschijnlijk die boeren het zelf in de brand zetten ook gewoon. Dus uh, dat doe jij veel met soja? Um... Soja? Niet doen? Nee, soja. maar grappig. Nou, nee, ik neem wel eens uh, van die uh, nep-kipstukjes. Nep Oké. Okay. Oh ja, soja. Dus dat is waarschijnlijk ook van soja gemaakt, hè? Ja, klopt. Ja. Ik heb ze heel af en toe ook. Ik heb ja. ook wel van die uh, soja-nep... Uh, Zegt dat is beter uh, dat er word, dat wordt geen dier gedood voor jou. Ja, ja Als er ondertussen het hele oerwoud wordt afgefikt voor dat stukje kip... dan kan ik beter een echte kip nemen. Dan denk ik echt van, uh, <laughs> laat maar. maar dat ja, doen ja, we niet meer. Er, waren nu, er was nu weer een kippenschuur afgebrand. Dus, dus, dus waarschijnlijk worden sojaboeren gedaan. We ja. kunnen het niet laten... Dus dan wordt die kip afgebrand en dan nemen de mensen misschien soja. Ja, ja, dat is er wel Er zit wel, een punt. soort logica in, hè? Lijkt wel. Ik weet niet waar ik me ja. geld aan uit moet geven. Zullen we het merken. Nou goed, de plaats die ik al voorspeld had is hier natuurlijk: uh, Evi on Fire. It's the cool teen... Virgin Motorcycle Club. Are you more? Virgin Motorcycle Club. What the fuck? Ja, de Cruel Teen Virgin Motorcycle Club. Het, het doet natuurlijk altijd weer denken aan iets anders van Motorcycle Club. Het doet natuurlijk denken denk aan dit. Hè. Manic Street Preachers, Motorcycle Emptiness. Maar het komt gewoon alleen met de Motorcycle. Dat daarin zit natuurlijk. Met Richie die uiteindelijk een keer verdwenen is en nooit meer terug. Uh... Is. Maar goed, dit was dus een andere band die er niks mee te maken heeft. Maar we gewoon wel een leuk plaatje hebben gemaakt. Uh, dat is de band Evie uh, on Fire. Nou goed, komt het vuur weer terug. Ach, we hebben regelmatig hebben we het over vuur in dit radioprogramma. Het vuur wordt ons aan de schenen gelegd. Het is 10 uh, minuten voor 10. Uh, Straks is het 10 uur. Goedemorgen, gezond De lijnen zijn alweer oké okay bevonden. Echt waar. Kraaky, helder. We hebben een nieuwe zender. Is er een. Uh... Een uh, uh, groundfunding site opgezet voor de nieuwe zender. Is dat zo? Is dat nee, de, nog nee, nog ah, niet. Nee, nog steeds niet. Oké, okay. maakt ook allemaal niet uit. Dan kijken we kijken nog even de wereld in. En er schijnt een club te zijn opgestart in Wijk en zee. Ik had er al iets over gehoord, maar ja. hoe, uh, hoe ver zitten we? Nou erin? ja, op 31 oktober stapt uh, Groot-Brittannië in principe definitief uit de Europese Unie. Niet in principe, het is gewoon zo. Yeah. Rond toekok, die wil de Britten die dag niet zomaar laten gaan. Hij wil ze uitzwaaien vanaf het strand. Van wijk aan zee, dat, laat hij, dat heeft hij laten weten op, op, op Facebook. En hij plaatst een oproep om uh, op 31 oktober om 10 uur... S morgens afscheid te nemen van de Britten... onder de titel gezellig op het strand de Brexit kijken. En uh, ja, met Hollandse chip, Franse wijn en Duitse bier... in het strandvoel naar Groot-Brittannië kijken... wanneer het wakker wordt als gesloten inrichting. Luister van Facebook. Als gesloten al, inrichting? Ja, er zijn al 7000 mensen die verklaard hebben deel te nemen aan het uitzwaaien... En meer dan 52.000 anderen betonen er al hun interesse voor. Okay. En hij zegt ook, het is voor mij ook een gebaar richting de vrienden die we daar hebben. Een soort tot ziens. We vergeten jullie niet. Ja. Er zijn ook heel veel Britten die er moeilijk mee hebben. En hij gaat nu met de, alle betrokken partijen samen zitten om er iets moois van te maken. En ik denk luid op aan een soort Brits festival. Nou, dan moet je bij Zandvoort zijn. Ja, tuurlijk. Dus ik denk dat we het maar moeten verplaatsen. Maar we hebben nog Zandvoort. geen weekend meer over. Om een, nee, het is door de week, 31 oktober. Oh ja, natuurlijk. Uh, toch? Ja, maar we hebben toch ook al British Weekend net gehad? Ja. ja. Ja, dat is ook zo. Wacht, wat ik, sta sta even stil al. Maar 31 oktober is op een donderdag. Oké. Okay. Dan pak je even de stok en duw het nu af. Want ja. echt die Boris ook wat een eigenwijze en nou een foto met zijn voet op de tafel, maar dat was een grapje horen we nu weer. Ja, dus je wordt er echt een beetje moe van Je al, wordt er een beetje moe van ja, Goed. Uh, nou afgelopen week ook hoop te doen over uh, wat, wat, wat was de man ook weer na die van Wateringen. Hij had op Twitter had hij gemeld dat hij eenzaam was, dat hij alleen was en dacht we zelf misschien krijg ik reacties op, maar er zijn echt honderden reacties op gekomen. Hij heeft nu ook nieuwe afspraken en uh, ja, dat gaat dus heel veel. Uh, uh, heel veel jeugd heeft te maken met eenzaamheid. 3 tot ja. 10% heeft te maken met chronische eenzaamheid. Ja, klinkt ik raar. Dat ook hoor. heel erg alleen af en toe. Chronische eenzaamheid. Ik ja. denk, je ik, ik, je hoort steeds vaker ook. ouderen hebben er last van. Ik vond het wel decadent om afgelopen week in één van vandaag. Een uh, oudere vrouw die dan zeg maar een heel mooi pand had op Prinsengracht. Ze zat in een heel mooi. Uh, appartementencomplex. Zat ze te praten over dat het eenzaam was. En ja. Daarvoor zag je net een armoedzaaier. Die zeg maar dat zeg, het huis amper kon betalen. <lacht> en je de hoofd net boven water kon houden. En zij had last van eenzaamheid. En ze was naar een verzorgingsflat gegaan. Dan ging ik van, wel twee extremen naast elkaar. Maar goed, eenzaamheid is ook een probleem. Is ook ja, dat is ook heel vervelend. Maar goed, uiteindelijk had ze haar leven wel weer op de rit. En zo hadden ze bij een van vandaag meerdere voorbeelden. Maar dit ging over een jonger die had te maken met eenzaamheid. En ik denk altijd zo van... Hoe, hoe kan dat nou? Ik heb er zelf nooit mee te maken met eenzaamheid. Ik denk dat ik geluk heb of zo. Ik denk het, ja. Oh, het schijnt ook dat het een beetje ingebakken is, dit, hè? Ja, maar het is ook van, uh, hoe kan je jezelf toespreken? Van, waar ben ik mee bezig? Uh, ben ik eenzaam? Ja. Dus het vraag, als je dat afvraagt, dan, dan ben je het waarschijnlijk. Ja, maar, maar wat is eenzaamheid? Is dat geen contact hebben met je medemens? Kan je geen contact krijgen? Voel je je niet verbonden? Want je kan namelijk even goed alleen zitten... maar wel verbonden voelen met, uh, met, je, met je zoon, met je dochter... die op vakantie is, die stuurt foto's. en Oh, maar dat is heel mooi. Ja, dan maar... zit je alleen thuis, maar je hebt toch verbondenheid. Is dat dan ook eenzaamheid of niet? Maar het kan ook zijn dat je ouder wordt... en de mensen om je heen die overlijden. Ja. En dan uh, heb je niet veel bekenden meer. En dat, dat is natuurlijk wel een ding. En dan, dan moet je het kijken... Er, er wordt genoeg georganiseerd voor ouderen... maar degenen die wel van gezelligheid houden, die gaan. Maar degenen die niet van gezelligheid houden... Die gaan niet. Ik denk van nou moet ik er praten en zo. Maar goed, ja, maar oké. Okay, dus uh, eenzaamheid. En dan wordt het klein, de wereld. Ja, oké, okay, maar uh, ja, wat grappig. Er was een man, voorbeeld. die was dan 100 geworden. En toen hij 100 was geworden, had hij heel veel kaarten gekregen. Toen hij 101 uh, was geworden, had hij, geen, nou, had hij bijna geen kaarten. Weet je, 20 kaarten had hij gekregen of zoiets. Denk je, ja, maar oké, okay, je bent 100 geworden, dan vinden mensen jou interessant. Het is net alsof je likes verzamelt zo. Ja, precies. Dag, dat is... 101, dat is, ook, dat is eigenlijk niet zo interessant meer. Maar gast, waarom ga je ervan uit dat je voor andere mensen interessant bent? Waarom zou je ervan uitgaan? Dat je iets te bieden heb. Je moet zelf eigenlijk toenadering zoeken. Je moet zelf iets in het midden zoeken met je medemens. En niet verwachten dat mensen naar jou toe komen omdat jij zo interessant bent. Nee, nee. Dus dis, ik dis, denk dis, dat er valt nog iets uh, in te leren hoor. Ja, ja je moet ja. ook uh, belangstelling hebben voor anderen. Want ja, als, als jij alleen ik. maar belangstelling voor jezelf hebt, ben je niet interessant voor anderen. Nee, als, ik, ik ben echt aan het werken gewoon. Ik denk straks als ik oude man ben, en ik merk nu al aan mijn kinderen dat ik eigenlijk niet interessant ben, je moet echt zoeken, hoe kan ik voor die kinderen godzamer interessant blijven, dat ze bij me blijven, dat ze naar me toe komen om iets te vragen, Iets, weet je, daar moet je aan werken. En daar moet volgens mij een les voor komen op school. Oh, uh, omgaan met ouderenles? Nee. Hoe, hoe kan je uh, interessant blijven, in contact treden, uh, be, verbondenheid? Iedereen is met zijn eigen Icky bezig, met zijn mobieltje. Want iedereen volgt ons. wat jij al zei, likes. Likes. Uh, maar eigenlijk heeft ja. het niet zoveel om het lijf. Dus nee. ik vind het al een serieus probleem hoor. Ja. Dat de hele eenzaamheid. De telefoon neemt heel veel. Uh, uh, weg. En ja. ik, ik moet zeggen, ik ben gisteren onverwacht gewoon bij een, een, een, een oude neef van mij langs gegaan. Yeah. En uh, die vond dat gewoon heel leuk. En dan kan je ze wel op Facebook volgen. Maar het is zoveel leuker om gewoon eventjes uh, in de tuin te zitten, een wijntje, en even te hebben over de familie. En, weet yeah. je. en dan denk je van, uh, dat geeft wel enorm goed gevoel. En dan kan je wel like, like, like doen. Maar je hebt geen echt Nee, Waarom menselijk? Nee. En soms moet het ook een beetje, een beetje, een, uh, een beetje worden. Ik Denk Wat gaan we nu over hebben? Oh mijn god, dit is een beetje awkward. Ja, er is altijd wel een mooie plant in de tuin. Ik wat prachtig. Wat een, een boom heeft hij daar over het zegt, week al heb altijd. Het daar ja, no. praat nou, Maar je hebt gelijk een leuk gesprek. Ja, Piet praat. En... is nodig om uiteindelijk weer tot iets anders te komen. Ja, ja, ja. zeker. Ja. Nou goed, zover deze les weer. Jezus. ik denk we doen een keer de uitstelling zonder les. Maar er we zit we we we weer in. een les in. Oh mijn god, word je niet moe nou, van ik jezelf? Ik heb straks een leuk berichtje over een, een hele jonge joyrider. Oh, Oké, okay. om het even te kunnen relativeren. Ja. ground. of my games. of this Let's Ik dacht dat het over depressiviteit. Oh nee, wat was over eenzaamheid. Dat is toch weer net iets Het ligt wel dicht bij elkaar, dus maar het is niet altijd hetzelfde. Kijk eens gewoon even om naar je buurvrouw. En dan is hij alleen. Dat dus je zegt gewoon een keer van... joh ik heb wel een kommetje soep. Zal ik een kommetje soep voor je geven? En ja. dan zegt ze misschien nee, maar ondertussen heb je wel een gesprekje. Ja, precies. Het zijn soms even die kleine gedachteafwijkingen. Dat je van, oh, ik dacht even net aan iets anders. Kijk, dat is het. Ja. En zo kan iedereen het bij je iedereen weer bijhouden, houden natuurlijk. Ja goed, dat brengt de euthanasie weer op een heel ander sporen. Met dit soort uh, teksten natuurlijk. Als ja. iedereen maar weer kan ombuigen. Nou, ik heb er toch weer zin in. Nou, dat is hartstikke leuk toch? Dat is, ja. ja, maar ja goed. Wat... Ik heb toch een leuk bericht over die jongen in die auto. Als komen ja, al, er in ieder geval. In ieder geval. Je hebt gelijk. De Duitse politie heeft dus in de nacht van dinsdag op woensdag moeten uitrukken. Want een achtjarige jongen was met de auto van, met automaat van zijn moeder gaan joyrijden. Hij wilde gewoon graag een stukje rijden, zei hij. Maar hij had de wagen toch maar aan de kant gezet. Toen hij zich niet goed voelde bij een snelheid van 140 km per uur. Om nou, kwart over één hadden de, de agenten hem dus op een parkeerplaats naast de snelweg aangetroffen. Ja. Maar een andere keer heeft hij gewoon een aanrijding gemaakt. Oké. Okay. Ging hij weer? Ging hij weer? Nou ja, het is, er, er, moet, er moet wat gebeuren, met die jongen. Nou dit kan niet gewoon. Maar dit vreselijk verkeersochtend uh, eindigen we hier bij het radioprogramma ja. Leeft. Nou, we spreken over we volgende we week. Althans, spreek u volgende week weer, want jij bent volgende week niet. Ik zit in Hamburg. Oh, wat heerlijk. Geniet ervan. Tot later. Dit was leeft. Hoi. Hoi. Tot zover het ritme van ZFM. ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.